Nieuwe man Klaas Bavo ontdekt een spannende nieuwe wereld onder de sloef van Marian Janszoons. En als dat nog was gedaan is, he, dan begint je maar aan die garagepoort. Je vindt er een borstel en een verfpot in het kot van achter in de nof. Ik ga mij wel in de zetel zetten met een Agatha Christie en een Porto. Goh, zo gaat mijn reportage er ook niet op vooruit. Zullen. Zeker niet als ik straks na het schilderen nog moet twijlen, afstoffen, die lekkende kraan repareren, het gras afdoen, al meneer Robin zijn stollen naar het containerpark brengen en dan een veranda beginnen bouwen. Voor het avondeten. <tie> oh. ah, eh, da Dag meisjes. Verlaat dit huis. Onrennen. Ja, maar de, de, de afwas is nog niet gedaan. Verlaat dit, dit huis. Onrennen. <tie> Hela, nou waar gaat je? Je moet nog afdrogen, hè. En, en met een veranda? Die een godstergende luiaard. Mannen, hè. Allee, meisjes. Weten jullie waarom dat de meneer zo rap gaan lopen is? Nee, nee mama. mama. Geen idee. De hele nacht lang zocht Klaas onderdak. Maar er was nergens een barmhartige Samaritaan die de messia... De, de Klaas Bavo te slapen wou leggen. Ah, dat herderken klein zal mij misschien willen helpen. Oh, herder, uw heiland is in nood. Ik zie dat je hier nog een plekje vrij in uw kribbe tussen die ezel en dat andere beest... Alexander er dan bij hè? Ze zijn zuig en ogen een zuig. En ze drachtig. Dan zie je wat familjaard juvan hier dat je Nee. Ruud, kom op zijn dag Van mijn elf. Zeg, het is al goed, hè? Ik ga wel op een ander. Antisemiet. Oh, vergloemelijk. Goed goed, goed, goed, goed, goed, goed. Het is al het negende uur. Het wordt echt laat. Ha. Oh. Kreeg ik nu toch maar een teken van bovenaf? Een geel, liefst. Zoals bij. Uh, uh, Kuifje. Wauw! Een sterren met een steert. Daarboven. Dat kasteel. Tja, precies nog nooit gezien. Zou het gruwelijke geheim van Gotterdam zich misschien in dat groteske, gotische wangedrocht van een onheilspellend doempaleis bevinden? We zullen een keer zien. En dan nu de uitslag van de verkiezingen. Partij van de Vrederechter, 8%. Ecolo, de Groene Walenpartij van Fabien Delon, min 3%. Oh, zut. Lijst oh. Caligar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nee, per <treeks> En, um, uh, uh, de, de winnaar van deze geminderheidsverkiezingen eh, uh, burgemeester Ekelhaft, met een absolute meerderheid van 110% van de stemmen. Ja. Hey, dat is jammer, hè. Collegaar? Ja, zeg. Mijn oprechte medeleven, hè. Mijn beste man. Zwijg, proleten. Wat willen ze nu nog van mij? Ik heb de platte populist uitgehangen, die boerenkinkels de hemel op aarde belooft. Ik heb kiezers omgekocht, mijn opponenten besmeurd en vals gespeeld. Ik heb zelfs de doden op het kerkhof voor u laten stemmen. En nog is het niet voldoende. Wel, laat dit rotdorp dan maar naar de verdoemenis gaan. Maar is tachisch. De, de, heilige missie van het genootschap dan. Ja, het fluwele foderaal gebied ons. Rotterdam kiest voor ekelhaft. Het genootschap kiest vanaf nu enkel voor zichzelf. Het, het regent. Het regent? Het, het, het regent? Kijk eens. Het regent, kikkers en padden? Terwijl de plagen van Egypte neerdalen over Rotterdam, staat Klaas Bavo een bloedstollende ervaring te wachten. Hallo? Hallo? Hallo? Uh, goedenavond. Mijn naam is Klaas Ba. Treed binnen van uw eigen vrije wil. En laat wat van de vreugde achter die u met u meebrengt.